De reisgenoot. Lang geleden leefde er een jonge man, Jack genaamd... die in een klein stadje woonde. Jack droomde ervan om de wereld rond te reizen. Hij was een hele lieve jongen. Na veel jaren van hard werken had hij het voor elkaar gekregen... om 25 gouden munten te verzamelen. En dus op een dag verzamelde hij al zijn geld in een klein zakje en vertrok om zijn droom uit te laten komen. Hij liep dagen rond totdat hij bij een oud huisje kwam. Wie zou er een huis bouwen zo diep in het bos? Ik weet zeker dat hier niemand woont. Ik kan hier wel rusten vannacht. Oh, deze doodskist ziet er nieuw uit in vergelijking met het stoffige huis. Het is zo vreemd om het hier te vinden. Jack zat dicht bij de deur. Hij was zo moe... Dat hij meteen in slaap viel. In zijn slaap droomde hij over een meisje. Ze droeg een witte jurk. Ze had lang zijden haar en prachtige zwarte ogen. Jack was meteen verliefd op haar. Maar toen besefte hij dat er iets mis was: ze was aan het huilen. Help me! Maar voordat Jack haar hand kon pakken, werd hij wakker. Huh? Wat? Wat gebeurt er? Shh! Watst! Er is hier niemand om naar ons te luisteren. Oh, haha! Je hebt gelijk. Laten we snel al zijn juwelen pakken. Wacht! Wat doe je? Wie ben jij? Mijn naam is Jack. Waarom open je de doodskist van deze arme man? Arme man, hij leende geld van ons en gaf het nooit terug. We zijn hier alleen om zijn juwelen te pakken en ons geld terug te krijgen. Nee, en wat als hij niet meer in leven is? Het is fout om zijn doodskist te breken. Hier, deze 25 gouden munten zijn alles wat ik heb. Neem het aan en ga, maar breek zijn doodskist niet. Laat hem in vrede rusten. Dit is te veel. Hij is ons veel meer dan dit verschuldigd, Maar oké, okay, we zullen het ermee doen. We zullen zijn doodskist niet openbreken. Vaarwel, mijn vriend. Jack had geen geld meer over. Maar hij was helemaal niet verdrietig. Hij wist dat hij had gedaan wat juist was. Hij probeerde weer te gaan slapen en over het mooie meisje te dromen. Maar de droom was weg en zo ook het meisje. Toen de ochtend aanbrak, pakte Jack zijn spullen en verliet het huis... Hij liep een hele tijd en genoot van de frisse lucht. Na een tijdje zag hij iets vreemds. Waar zal ik gaan staan? Het is hier prachtig. Ik moet je vaker komen. Nou, natuurlijk tot... Eh, uh, hallo? Ben je verdwaald? Oh, hahaha. <laughs> Het is voor mij niet mogelijk om te verdwalen, omdat ik nergens heen ga... Ik heb besloten de wereld rond te reizen en te gaan waar de wind mij brengt. Uh, dat is fantastisch. Ik ben ook de wereld aan het rondreizen. Zou je met me mee willen gaan? Um, zoiets als je reisgenoot. Oh ja, waarom niet? En zo begon de reis van Jack en zijn reisgenoot. <tie> Wacht, hoorde je dat? Ik kan het ook zien. Het is een oude vrouw. Het lijkt erop dat ze haar enkel heeft gebroken. Oeh, oeh. Ze heeft onze hulp nodig, Jack. Laten we haar gaan helpen. Jack, snel! Maak mijn tas open en neem de blauwe fles eruit. Arr, het lukt niet. Het zit op slot. Huh? Oeh, oeh. Ik kan springen. Mijn voeten zijn beter dan ervoor. Oh, jij nobele man. Hoe kan ik je bedanken? Waarom geef je mij die lange, stompe stok niet? Deze? Oh, natuurlijk. Nee maar. Heel erg bedankt. Waar heb je de stok voor nodig? Ik hou ervan dingen te verzamelen. Alles kan van pas komen. Jack vond zijn nieuwe metgezel heel erg interessant. Ze liepen beide door en kwamen bij een helling aan. Ik denk dat we deze moeten beklimmen. Wat? Dit? Oh. Uh. Ah. Ah. Wat is dat? Oh, dat ziet eruit als de vleugel van een vogel. Vogels laten hun vleugels niet achter... Misschien wist de vogel dat ik zijn vleugel ergens van nodig zou hebben. Zag je dat? Ze vlogen uit zichzelf. Jouw tas is magisch. Is dat zo? Ik weet het niet. Is me nooit opgevallen. Laten we gaan. Samen kwamen ze bij een klein stadje. De reisgenoot vroeg Jack om bij de weg te wachten... terwijl hij op zoek ging naar het beste hotel om te overnachten... Terwijl Jack stond te wachten, hoorde hij een harde en strenge stem. Aan de kant, de prinses komt eraan. Wat? Nee, is dit mogelijk? Wat is er gebeurd? Zij is het meisje waar ik over heb gedroomd in het oude huis. Jack vertelde de hele droom aan zijn nieuwe vriend. Ik snap het. Je moet morgen naar de prinses gaan. En dat is wat Jack deed. Bij de eerste zonnestralen ging Jack naar het paleis. Het was een saai en oud paleis om te zien. Jack vroeg zich af of er wel iemand woonde. Toen hij naar binnen ging waren er geen wachters om hem tegen te houden. Hij zag de koning somber op zijn troon zitten. Jack maakte een buiging voor de koning. Uwe majesteit, ik ben hier gekomen om u iets te vragen... Ik weet het, ik weet het. Je bent hier vastgekomen om mij de hand van mijn dochter te vragen. Eh, uh, ja meneer. Wacht hier, mijn dochter moet erbij komen. Jack was verward, maar hij durfde niet aan de koning te twijfelen. Hij wachtte daar geduldig. Kort daarna arriveerde de prinses. Ze droeg een zwart gewaad. Haar ogen waren dof en haar gezicht dunner dan de nacht ervoor... Maar het maakte Jack niks uit. Hij was hopeloos verliefd op haar. Mijn prinses, ik ben hier om je ten huwelijk te vragen. Oké, okay, maar je moet eerst slagen voor een test. Kom met me mee. Jack volgde de prinses met plezier. Hij droomde al over een toekomst met haar. Toen hij het balkon opliep aan de achterkant van het paleis... zag hij beneden een meer... Dat is een prachtig meer. Fijn dat je het mooi vindt. Als je faalt voor mijn test, dan zal je in dit meer gegooid worden. Net zoals degenen die voor jou kwamen om met mij te trouwen. Nu, luister goed. Je zal naar het paleis geroepen worden, elke ochtend om negen uur, drie dagen lang. Elke dag moet je precies laten zien waar ik aan denk. Als je me ook maar één keer iets verkeerds laat zien, word je in het meer gegooid... En als je het goed raadt en mij laat zien waar ik aan denk, alle drie de keren... dan zal ik met je trouwen. Ga je akkoord? Je bent akkoord gegaan. Je bent gekker dan ik. Ik wist niet wat ik anders moest doen. Ik hou van haar. En als ik dan niet met haar kan trouwen... dan kan ik net zo goed om het meer leven met de krokodillen. Oké, okay. ga nu slapen. Ik zal wel iets bedenken. Jacks reisgenoot was bezorgd om hem. Zodra Jack in slaap was gevallen, haalde hij een boog en een lange stok uit zijn tas. Hij deed de vleugels van de vogel om en vloog naar het paleis. Hij wou achter de waarheid komen van het mysterieuze paleis en zijn prinses. Toen hij dichter bij de kamer van de prinses kwam, verstopte hij zich achter een toren. Hij zag de prinses uit haar kamer het balkon opkomen... Tot zijn verrassing opende ze haar zwarte vleugels en vloog weg. Ze is geen gewone prinses. Ik moet haar volgen. De reisgenoot nam zijn boog en lange stok. Hij richtte op de prinses en schoot de stok naar haar. Toen ze omdraaide, verstopte hij zich achter een boom. Wat hij vervolgens zag, schrokte hem. Haar ogen waren groen. Oh, ze is vervloekt. De reisgenoot bleef haar volgen. De prinses vloog naar beneden en ging een grot in. Ze liep naar binnen tot ze bij een grote opening kwam. Daar, op een troon, zat een groot groen monster. Meester, een jongeman, Jack genaamd, wenst met mij te trouwen. Weer iemand? Hahaha! Jij hoeft je geen zorgen te maken. Neem dit. Dit is wat hij je moet laten zien. Ja, meester. De volgende ochtend, toen de klok negen uur sloeg... kwam Jack naar het paleis met een doos in zijn handen. Hij stond voor de prinses. Laat me zien, Jack. Waar denk ik nu aan? Mijn mooie prinses. Dit is waar je aan denkt. Hoe kan dit nou? Omdat mijn liefde voor jou puur is. Genoeg. Kom morgen terug. De prinses was erg verward. Niemand heeft het ooit goed kunnen raden. Maar de prinses wist niet dat de reisgenoot had gezien... dat het monster haar de rode handschoen had gegeven. Die nacht vloog ze weer uit met de reisgenoot die haar volgde. Ze ging naar de god en deed verslag aan het monster wat er was gebeurd. Hij was net zo geschokt. Maar dit kan geen toeval zijn, dacht hij bij zichzelf. Deze keer gaf hij drie knikkers. De prinses boog voor haar meester en vertrok. De volgende ochtend, opnieuw, had Jack het juist geraden. Het paleis was blij. Ze dachten dat Jack een magiër was. Die avond in het hotel... Morgen is de laatste dag, mijn vriend. Wat denk je waar ze aan zal denken? Dat zullen we morgen weten. Die nacht wist de reisgenoot dat hij iets aan het monster moest doen. Toen Jack sliep, vloog hij naar de grot. De prinses was er al. Onmogelijk! Hoe kan mij dat nou goed raden? Oké, okay, ga terug naar je paleis. Vijf minuten voor negen zal mijn goblin bij je komen met een doos. Niemand zal kunnen raden wat erin zit. Ga nu. Ga naar het bos en zoek naar een bloem met alle zeven kleuren van de regenboog. Er is maar één zo'n bloem op de hele wereld. Vind het, en geef het morgen vroeg aan de prinses. Ook al raadt de jongen het goed, hij zal nooit in staat zijn om het haar te laten zien. Ah, ben jij niet schattig Laten we gaan De volgende ochtend was de prinses bij het raam aan het wachten op de goblin Het was vijf minuten voor negen Maar de goblin kwam nooit Waar is de goblin? Prinses, de koning wil je nu zien Het is negen uur Achter in de hal had het hele koninkrijk zich verzameld, wachtend om het wonder te zien. De prinses kwam tevoorschijn, maar er was iets anders aan haar. Ze was afgeleid. Mijn geliefde, de afgelopen dagen dacht je nergens aan. Je deed maar gewoon wat van je was gevraagd. Maar vandaag denk je ergens aan. En ik weet wat het is. Wat is het? Wat is het? Uwe majesteit, uw dochter denkt aan deze vermiste goblin. Wat? Hoe wist je... Wat? Oh. Huh? oh. Nah. Wat? Wat? Nee, nee. Dit kan niet waar zijn. Nee, ga weg. Ah, nee. Oh, Jack. Je hebt een vloek verbroken. Bedankt, meneer. Ik ben een soldaat van dit paleis. Het gemene monster was verliefd op de prinses, maar hij kon haar niet hebben. Toen ik de prinses probeerde te redden, heeft hij ons beiden vervloekt. Alleen een man die zijn test zou doorstaan, kon hem vernietigen. En vandaag heb je ons bevrijd van zijn gemene magie. Nou, ik niet. Mijn vriend hier deed het. Prinses, ontmoet mijn vriend. Wacht, ik heb nooit naar je naam gevraagd. Je hebt steeds geholpen. En ik weet niet eens je naam. Ik schaam me zo. Hoe kon ik zo egoïstisch zijn? <laughs> je bent allesbehalve egoïstisch, Jack. Ik kwam alleen door jou terug. Teruggekomen? Wat bedoel je? Jack, je hebt nooit gevraagd hoe ik je naam wist. Oh, <laughs> dat ben ik ook vergeten te vragen. Ik weet het omdat je het hardop zei in mijn huis toen je me redde van die dieven je hebt hen al je geld gegeven Jack al jouw 25 gouden munten alleen maar zodat ik in vrede kon rusten je hebt een heel groot hart mijn vriend en nu zit mijn werk erop je hebt je prinses gevonden het is tijd voor mij om te gaan Jack was verdrietig maar hij wist dat hij zijn goede vriend nooit zou vergeten. Het koninkrijk vierde feest voor hun nieuwe prins. Jack en zijn prinses leefden nog lang en gelukkig. Het einde.